Volgens West was de politie naar Hollands Spoor geroepen... omdat er een gewapende man zou rondlopen. De jongen kreeg het bevel zijn handen omhoog te doen... maar hij zou naar zijn middel hebben gegrepen... en daarop schoot een van de agenten hem neer. Het Openbaar Ministerie wil het verhaal van Omroep West... niet bevestigen, nog ontkennen. Binnenkort komt het OM met een verklaring. Vrienden van de overleden jongen hielden gisteravond een stille tocht. Daarbij waren zo'n 150 mensen aanwezig.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 De EU en tien andere landen willen dat er een verlenging van het protocol komt tot 2020. Ze willen ook dat de niet-ondertekenaars concreet aangeven hoe ze het klimaat vanaf nu beter gaan beschermen. Ook van Novip roept Nederland en de EU op om te stoppen met het toevoegen van biobrandstof aan benzine en diesel. Tot nu toe worden voor de productie ervan vooral voedselgewassen gebruikt, zoals graan, maïs en suiker. En daardoor zijn de voedselprijzen sterk gestegen, tot wel 30 procent. Het bijmengen van biobrandstof bij benzine en diesel is door de EU verplicht omdat het minder vervuilt. Vandaag wordt op de Noordzee verder gezocht naar een van de twee mannen die gisteren in de storm overboord sloegen van een Brits koopvaardijschip ten noorden van Terschelling. De kustwacht gaat ervan uit dat die niet meer in leven is. Een reddingshelikopter van het Duitse eiland Borkum, die assistentie verleende, zag gisteravond twee lichtjes van reddingsvesten. Omdat de brandstof bijna op was, kon de heli alleen een rookmarkering afwerpen. Een Nederlands reddingsteam vond vervolgens het lichaam van één van de twee mannen. In het centrum van Doetinchem heeft vannacht op drie plaatsen brand gewoed. De brandweer heeft sterke aanwijzingen dat het vuur is aangestoken. Aan de achterkant van de HEMA was brand in een vuilcontainer. Twee auto's die ernaast stonden vatten ook vlam. En verder was er brand in een videotheek en bij de entree van een uitgaansgelegenheid. Boven de videotheek zijn woningen. Er was veel rook bij de brand, maar volgens de brandweer was het niet nodig de bewoners te evacueren. De totale schade in Doetinchem lijkt mee te vallen. In de Spaanse regio Catalonië hebben de kiezers de regerende liberaal-nationalistische partij afgestraft. De partij verloor 12 van de 62 zetels. Analisten denken dat regeringsleider Mas heeft verloren vanwege zijn bezuinigingsbeleid. Mas had in de campagne ingezet op de strijd voor onafhankelijkheid. Hij wilde de absolute meerderheid, zodat hij een referendum over afscheiding van Spanje kon organiseren. Dat kan nu nog steeds, maar daarvoor moet Mas gaan samenwerken met linkse nationalistische partijen. Suriname heeft de afgelopen dagen een aantal grote contracten afgesloten met investeerders uit het buitenland. President Boutersen maakte dat gisteren bekend op onafhankelijkheidsdag. Met twee Canadese bedrijven zijn contracten gesloten over goudwinning. Boutersen beloofde zijn volk daarom al een gouden kerst... En verder investeert China in de rijstproductie van Suriname... en in een betonplatenfabriek voor de woningbouw. In een ziekenhuis in Alkmaar is componist Simeon ten Holt overleden. Hij is vooral bekend door het Canto Ostinato... een stuk voor meerdere piano's dat drie uur duurt. Ten Holt ronde het werk af in 1976. Het heeft een kenmerkende terugkerende melodie... en in de jaren groeide het uit tot een van de bekendste werken... uit de hedendaagse Nederlandse klassieke muziek. In een documentaire van vorig jaar over Canto Ostinato... wordt gesteld dat het stuk een bezwerend effect heeft op de luisteraar. Simeon ten Holt noemde het een afspiegeling van zijn eigen innerlijk. Simeon ten Holt is 89 jaar geworden. Dan het weer nog zwaar bewolkt en van het zuiden uit periode met regen. Het wordt een graad of 10 en bij een matige aan zee... soms vrij krachtige zuidelijke wind. Morgen bewolkt, vooral in de noordwestelijke helft van het land buien... en het wordt ongeveer 9 graden. Nou, WBN Verkeersinformatie, 15 files, nog geen 50 kilometer bij elkaar. Dat is wat minder dan gebruikelijk op maandagochtend. Er zijn ook nog niet al te veel bijzonderheden, behalve rond Rotterdam. We staan op de A4 vanuit Vlaardingen naar Hoogvliet, bij knooppunt Benelux, 2 kilometer. Daar staan een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. Op de A4 vanuit Hoogvliet naar Vlaardingen voor knooppunt Ketelplein, 3 kilometer. En dan sluitend op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda... tussen knooppunt Ketelplein en Schiedam, 2 kilometer. Ook daar staat een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. Het lijkt logisch. U pakt automatisch de auto naar uw werk of zakelijke afspraak. Maar is dat wel altijd de beste optie? Niet als u moet zoeken naar een parkeerplek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 Bel even Apeldoorn of kijk op centraalbeheer.nl/slash zakelijk. De beste tankpas voor ondernemers. MKB Brandstof. Tankstation Proof. Het NOS Radio 1 Journaal. Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. Ze kunnen niet wachten tot de duidelijkheid komt in Griekenland. Maar dan ook echt niet, want dan gaan ze misschien wel failliet. De vraag is, krijgt het land die volgende lening van meer dan 30 miljard nou wel of niet? Vandaag zou een beslissing moeten vallen. Maar ja, het is Europa, hè? dat duurt altijd eventjes. Eerst naar Spanje, de voedingsbodem voor separatisme. Want dat willen ze wel in Catalonië. De Catalanen stemden massaal op partijen die zich af willen scheiden. Toch? Werd voor de regio premier Arthur Mas de verkiezingen een tegenvaller? Hij hoopte met zijn liberale partij, de CIU, een absolute meerderheid te betalen. Bepa te halen. Dat zou een door Mas gewenst referendum over een onafhankelijk Catalonië in één keer een stuk dichterbij brengen. Maar in plaats daarvan verloor zijn partij twaalf zetels. Gisteravond laat gaf hij een persconferentie en toonde zich aan zijn kiezers. Mas president, er staan een paar honderd mensen voor het hotel... waar Arthur Mas net binnen een persconferentie heeft gegeven. Ze staan allemaal naar boven te kijken. Naar het balkon van het hotel. En daar komt Arthur Mas zometeen naar buiten. En zijn belangrijkste boodschap is... dat hij de weg van de onafhankelijkheid is ingeslagen... En dat het moeilijk zal worden, maar dat hij niet van plan is op te geven. Mevrouw hier vouwt de vlag op, de Catalaanse vlag. Gaat deze weer met jullie mee naar huis? Ja, deze vlag gaan we nog een keer gebruiken, zegt deze meneer. Je neemt een plexit, 14 gràcies. Catalonia no soy militante de soy simpatizante Zij is net overgestapt op deze partij na de grote mars op 11 september door Barcelona waarin mensen vroegen om de onafhankelijkheid en toen deze partij zich daarover uitsprak ja toen begon zij eigenlijk deze partij te steunen en daarom vond ze de speech heel krachtig De partij had gehoopt op een absolute meerderheid, dat is niet gelukt, hè? Deze meneer zegt, ik ben ook geen aanhanger van deze partij. Ik ben voor onafhankelijkheid. Deze partij heeft dan wel verloren. Maar als je kijkt naar de partijen die gaan voor onafhankelijkheid, die hebben gewonnen. Dus die strijd gaat door. Het probleem is dat de intelligentie van de politici in Madrid is bijna nul. Als je kijkt naar het intellect van de politici in Madrid, zegt deze meneer, dan is dat zo goed als nul. We hebben alleen een mogelijkheid, en dat is Dus zou Catalonië zichzelf moeten besturen, en hij hoopt dat. Politici in Europa dat ook zullen gaan inzien. Wat gaat er nu gebeuren, denkt u? Het pad ernaartoe wordt iets moeilijker, omdat er natuurlijk meerdere partijen voor nodig zijn. Maar uiteindelijk moet het doel hetzelfde blijven. La independentie de Catalonia. Een onafhankelijk Catalonië. Free Catalonia. We hebben Jessica van Spenge vanuit uh, Barcelona. En er is ze nog altijd. Jessica, goedemorgen. Praat er we nog even door met Jessica over uh, de verkiezingen in Catalonië. En volgens mij hebben we contact met jou, Jessica. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, er zitten wat vertragingen in de lijn. Jessica, het is Mas niet gelukt om een absolute meerderheid te halen. Wat is er misgegaan? Nee, het uh, lijkt erop dat Mas een inschattingsfout heeft gemaakt. Hij hoopt de hoge ogen te gooien met zijn strijd voor onafhankelijkheid... Maar is toch afgerekend waarschijnlijk op het werk dat hij de afgelopen twee jaar heeft gedaan als regiopremier. Hij heeft sinds 2010 veel bezuinigingen doorgevoerd. Net als in de rest van Spanje. Onderwijs, gezondheidszorg. Um, ja, en pas toen zijn onderhandeling met de centrale regering stuk liep. Hij wilde namelijk een betere financiële regeling voor Catalonië uh, eruit slepen. Toen begon hij eigenlijk pas over die onafhankelijkheid. En na 11 september, na die grote mars... Ja, en toen deed hij zich voor als degene die dus uh, Catalonië naar de onafhankelijkheid zou helpen. Maar zo werd hij dus niet gezien. Ja, hoe is er in de rest van Spanje gereageerd op de uitslag. Ja, um, dat is eigenlijk uh, uh, vooral dat, uh, het gezichtsverlies van Mas. Dat is iets waar het nu natuurlijk de hele tijd om gaat. Hij liep voorop. Hij wilde dat referendum uitschrijven op eigen titel. En nu is vooral de winst naar de linkse partij, de ERC, gegaan. Daar verdubbelde het aantal zetels. En het lijkt erop dat Mas niet om die partij heen kan. En ook de regeringspartij van premier, Rajoy Gooi de vloer met Mas aan. Die zei, uh, hij is ongeloofwaardig, dat hij nu ineens over de onafhankelijkheid begint... Wil niet meer met de CEU samenwerken in Catalonië. Nou, Mas zou dat waarschijnlijk ook al niet willen. Maar ja, hij loopt dus flink wat schade op. Hmm. En hoe, hoe gaat het nu verder, denk je? Wat is jouw inschatting? Komt er nog een referendum over een mogelijke onafhankelijk Catalonië? Nou ja, het kan nog steeds, want de ERC is dus groot geworden, heeft 21 zetels gehaald. Dus in die zin zou het in een combinatie met de partij van MAS kunnen. Uh, nou, je hoorde ook in de reportage dat mensen zeggen, uh, we, gaan wel, we zijn wel voor de onafhankelijkheid gegaan. Daar hebben we op gestemd. Uh, alleen niet met een uh, massale grote meerderheid op MAS. Mm. Het zal uh, dus niet heel erg makkelijk worden, want uh, die linkse partijen willen weer minder bezuinigen. En Catalonië zit flink in de financiële problemen en er moet wel bezuinigd worden. Dus de rechtse partij van Mas met een andere linkse partij, het kan. Maar het zal dus een, een lange weg worden. Oké, okay. nou, houd voor ons in de gaten. Jessica van Spengel was dat vanuit Barcelona. Dank je wel. Natuurorganisaties moeten veel meer gaan samenwerken... zegt ANWB-directeur Guido van Woerkom. We spreken hem zo dadelijk. Kan hij aanschuiven bij John Bakker? Ja, er is plaats genoeg hier, dus dat zou maar kunnen. <laughs> uh, ja, waar eigenlijk ook nog wel plaats is, uh, is op de wegen. Want er staan uh, 22 files, 70 kilometer bij elkaar. Een stukje minder dan gebruikelijk om deze tijd. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Eurmond en knooppunt Kerensheide... daar is de weg helemaal afgesloten. Er ligt daar een plaat tempex op de weg. Op de A4 van Hoogvliet naar Vlaardingen bij knooppunt Ketelplein, 3 kilometer. Dat heeft te maken met een file op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda... tussen Vlaardingen en Schiedam, 3 kilometer. Daar staan de vrachtwagens stil op de rechter rijstrook. En na een ongeluk op de A58 vanuit Breda naar Eindhoven... Bij Gestel 6 kilometer. Maar inmiddels zijn wel alle rijstroken weer vrij. John, heb je zicht op Limburg? Daar zouden ze vanochtend last hebben van uh, Duitse boeren... die met hun trekkers richting Brussel gaan. Ja, nou, ik heb uh, een paar minuten geleden nog even gekeken. Uh, dus zowel in Duitsland als op de Nederlandse weg uh, naar, uh, naar Brussel... valt het op dit moment nog mee. Ook in België zelf uh, nog weinig vertraging door die acties. Goed, dankjewel John. John Bakker bij de ANWB. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Door naar Griekenland. Want, uh... Uh, daar wordt met spanning gekeken naar Brussel. Niet alleen door de boeren dus uit Duitsland, ook door de Grieken. Want daar beslissen de ministers van Financiën van de eurogroep... hoogstwaarschijnlijk later vandaag dat Griekenland een volgende lening krijgt... van 31,5 miljard euro. Vorige week konden de eurolanden het daar nog niet eens over worden. Weet u nog, dat heeft u gehoord in het Radio 1 journaal. Sommige eurolanden en het IMF willen dat een deel van de Griekse schulden worden kwijtgescholden. Andere landen, waaronder Nederland, zijn daar fel op tegen. We praten met Griekenland-kenner Kees Klok. Uh, meneer Klok, hoe hard zitten de Grieken te springen om die 31,5 miljard euro? Daar zitten ze zeer hard om te springen. En dat gaat natuurlijk erom uh, dat de Griekse regering uh, zeer binnenkort helemaal zonder geld zit... En dan, uh, ja, dan, dan, dan, dan wat er nu nog draait in Griekenland zou dan helemaal uh, vastlopen. Men heeft al een groot probleem met de cashflow. Mm -hmm. Daardoor zijn uh, bijvoorbeeld personeel van sommige staatsziekenhuizen hebben al sommige meer dan een jaar geen loon gehad. Uh, Medicijnen, toestanden in de gezondheidszorg, scholen die zonder uh, geld zitten voor brandstof. En het kan in Griekenland ook in de winter behoorlijk koud zijn. Dus dat geld is heel hard nodig. Men heeft tot nu toe wel de pensioenen en de salarissen kunnen betalen. Maar ja, dat is. Uh, men zit er echt zeer hard om te spreken. Maar dan spreekt u van een, een mogelijk faillissement of gaat u zover niet? Nou ja, kijk, als dat geld niet afkomt... dan is natuurlijk op een gegeven moment het, het, het, het, het moment onvermijdelijk... dat de Griekse regering zegt, ja, de pot is leeg. We, we kunnen niet meer betalen. Hè? Maar zover is het nog niet. Maar ook zonder dat dat uh, dreigt. Heeft men gewoon dat geld heel hard nodig... om nou ja, de, de, de, de staatsmachine, zeg maar, eh, eh, draaiende te houden. Hm. En ik denk, de Grieken leveren veel in. Eh, we moeten bezuinigen. Politiek is er een slag geleverd voor een nieuwe bezuinigingsronde. En nu komt Brussel maar niet over de brug. Hoe is het met de boosheid ja, daarover? Ja, nou ja, dat, dat, dat, daar heerst, dat is ook wel verdeeld. Kijk. Laat ik zo zeggen. In het algemeen zeggen de Grieken nu... Ja, wat is dit nu? Wij hebben uh, ons, ons stinkende best gedaan om... Uh, wat, wat eigenlijk niet. Het idee is dat het kan eigenlijk niet wat we gedaan hebben. Uh, we hebben al zoveel in moeten leveren. Er kan geen plakje meer van de kaas af. Dat hebben we toch gedaan. Hè? Wij zijn dus echt tot het uiterste gegaan, is het idee. En nu uh, zegt Brussel... Ja, jongens, even wachten. En daar is nogal behoorlijke boosheid en verontwaardiging over. Maar daar zit hem ook de crux, hè? Want uh, het is bij... Uh, uh... De Europeanen toch een beetje eerst zien dan geloven. In ruil voor die EU-lening heeft het Griekse parlement dan wel ingestemd. Ja. Met een nieuw bezuinigingspakket van 13,5 miljard. Maar die bezuinigingen moeten nog worden door uitgevoerd, doorgevoerd. Ja, ja, nou ja, dat is natuurlijk een beetje de paradoxale situatie. Dat het parlement heeft uh, met een kleine meerderheid, een tandenknassend zeg maar. deze maatregelen goedgekeurd. Maar ja, je, die moeten ook worden geïmplementeerd. En er is natuurlijk een hele grote maatschappelijke. Uh, Tegenzondere. Ja, ja, ja, <laughs> ja de, de, de, de, je kunt zeggen, de maatregelen worden nou niet direct uh, algemeen gedragen. Nee, nee. Er is een groot maatschappelijk verzet. En tegen dat verzet in, met name van de vakbonden... zul je toch moeten die maatregelen moeten doorvoeren. Hè? Ik bedoel, een van de maatregelen waar ze mee bezig zijn... is dus een stroomlijnen van de Belastingdienst. Dat betekent dat een aantal belastingkantoren dichtgaat. En dat ze dan eh, een aantal andere samengevoegd worden. Ja, de eerste reactie van de bond van ambtenaren... was dat de belastingambtenaren gingen staken. Hè? Dus ja, dat... Dan zie je al meteen op wat voor moeilijkheden dat je stuit. Hm. Meneer Klok, nog even tot slot. Want er wordt steeds openlijker gesproken over kwijtschelden hè, van de schulden. Hoe groot is de kans nou dat, dat al het geld dat ze met een lening krijgen... ook gelijk weer opgaat aan het afbetalen van leningen? Ja, nou ja, een, een, een groot bedrag, ik kan niet direct uit mijn hoofd zeggen hoe groot, maar een aanzienlijk deel van dit bedrag wat afkomt, dat gaat, wordt direct doorgesluist naar de schuldeisers. Ja, daar hebben ze dus niet zoveel aan dan. Nee, ja, een deel, Het zijn wel een aantal miljarden die dus in de staatskas komen, het is niet helemaal zo dat het allemaal gelijk doorgaat naar de schuldeisers, maar wel voor een groot deel. En het probleem is dus dat die maatregelen die ze nu hebben genomen of die nog te nemen staan. die hebben inmiddels zo'n desastreus effect op, op, op de economie. dat uh, de staatsschuld alleen maar groter wordt. En het streven om dat tot 120% van het, uh, het bruto nationaal product terug te brengen. in 2020, ja, volgens de laatste berekeningen komen ze uit op 144% dan. als het ja. zo doorgaat en misschien nog hoger. Ja, ja in dat geval uh, is het allemaal een beetje zinloos, zou ik zeggen. Dan moeten toch. Een, op een bepaald moment wordt, wordt kwijtschelding van die schulden gewoon uh, onvermijdelijk. Meneer Klok, hartelijk dank. Graag gedaan. Voor uw verhaal vanuit Griekenland, Kees Hoorden. We praten hierover door met Ivo Arnold, hoogleraar Economie. En na acht doen we dat. Het is nu tien minuten voor uh, half acht. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. De Nederlandse natuurclubs moeten op regionaal niveau gaan samenwerken in één organisatie: onder de naam Nationaal Erfgoed. Dit plan, organisatieplan, presenteert directeur Guido van Woerkom van de ANWB later vandaag. Op een uh, conferentie van natuurmonumenten. Meneer van Woerkom, goedemorgen. Goedemorgen. Ik krijg uh, meteen een reactie van een luisteraar op Twitter. Waarom doet Automobilistenclub ANWB onderzoek naar natuurbeheer? Nou, we hebben geen onderzoek naar uh, natuurbeheer uh, gedaan. Er uh, is een onderzoek uh, dat gedaan is door uh, een, een afdeling van um, uh, Economische Zaken. Uh -huh. En die, dat onderzoek laat zien dat er een enorme ja, overheid in de sector uh, is. Er moet tegelijkertijd heel veel bezuinigd uh, worden. Nou, dan hebben wij nagedacht hoe we dat op een verstandige manier kunnen, kunnen doen. En maar dan eventjes op... in het verlengen daarvan een vervolgvraag. Wat heeft u met natuurbeheer te maken als ANWB-organisatie? Nou, de ANWB is uh, natuurlijk een, een toeristenclub. Het is een recreatieclub die uh, heel veel dingen voor, voor mensen doet. Ook lange tijd ook met het natuurbeheer in Nederland uh, betrokken is, uh, is geweest. Mm -hmm. Ook in veel van die discussies uh, participeert. Um, en er is ons regelmatig gevraagd van ja, hoe kijken we daar nu naar? En... Um, dit is nu ons voorstel. En meneer Van Woerkom, dan zegt u dus die uh, natuurorganisaties moeten meer gaan samenwerken. Daar hebben we het over natuurmonumenten, staatsbosbeheer. Wordt er zoveel dubbel werk gedaan dan op dit moment? Ja, het zijn ook nog de provinciale landschappen. Dus je hebt eigenlijk al drie grote terreinbeherende organisaties zoals dat heet. Daarnaast heb je nog het particulier um, grondbezit. Uh, waar ook um, nou, samenwerking mee mogelijk zou, uh, zou moeten zijn. En dat wordt allemaal en dat beheerd ik... en dan worden, zitten allemaal mensen hetzelfde te doen? Nou ja, uh, op sommige fronten wel. Dan is er in een bepaald gebied. er uh, zijn dan drie organisaties bezig. Ja, en als je dat door één organisatie dat doet, doen. moet dat natuurlijk uiteindelijk beter gaan, uh, gaan worden. En ook op centraal niveau. Uh, de, de topmensen van die organisaties. kunnen het goed met elkaar vinden. Maar de marketeers van die organisaties. die denken toch in, uh, meer in vijandbeelden. Ja, dus u pleit eigenlijk voor één back-office. één achtervang. met um, op die manier toch nog wel verschillende wijzen om jezelf te profileren? Want dat is altijd een gehoorde klacht. Als je gaat samenwerken, kan je je niet meer profileren. Ja, wat we dus met name voorkomen hebben met dit voorstel, is dat je op, op nationaal niveau meteen over fusies gaat, gaat praten. Dus dat mm -hmm. bosbeheer, de landschappen en, en natuurmonumenten. Maar we hebben gezegd, werk nou samen op regionaal niveau. Dat is wat mensen ook herkennen. Mensen gaan naar een regionaal gebied, gaan daar recreëren, willen daar van de natuur genieten. Nou zorgen nou op die plekken voor dat er eenheid uh, ontstaat in, um, in de wijze waarop natuur uh, beheerd en ontwikkeld wordt. Met hoeveel mensen kan het minder? Nou, het onderzoek van economische zaken geeft aan: met 1500 mensen minder. Dat is ook ja, passend bij de reorganisatie die, uh, die doorgevoerd moet worden als gevolg van de bezuinigingen. En is dat ook goed voor de natuur? Dat is goed voor de natuur als we meer gaan luisteren naar wat uh, mensen eigenlijk van de natuur uh, willen. Goed. Nou, we hebben naar u geluisterd, meneer Van Woerkom. En het was duidelijk. Hartelijk dank. Verder dag. Goedemorgen, insgelijks. Even kijken hoe het met Mark Robin Visser is. Die is namelijk in het dorp vanochtend in Arnhem. Ja. Dan valt het een beetje daar? Nou, het, het, het moet voor een grotendeels nog wakker worden in het dorp. Maar hier in de... Ik ben nou even vergeten hoe het hier heet. Is dit ge, Wat zegt u? Restopunt. Ik ben nu in het restopunt, Lara. Wat het is restopunt. dat? Waar je kunt eten? Ja, het klinkt, wel echt, het klinkt wel echt een beetje 70's. <lacht> ik, ben, ik ben hier met mevrouw Matser, Die woont hier al heel erg lang. Er bijna vanaf het begin hè, dat het dorp gebouwd werd. Nou, ik woon hier al 43 jaar. Ja, en het, het dorp is iets ouder, hè? Het dorp is iets ouder. Dat was ongeveer in 1962 werd het geopend. Op de, toen was de actie. En ik ben in 1969 gekomen. Ja. En uh, u bent rolstoelafhankelijk, mogen we zeggen? Ja. ja. En uh, hoe oud was u toen u hier, uh, hier naartoe ging? Toen ik hier kwam wonen was ik 19 jaar. En hoe was dat toen? Nou, in het begin wel fijn. Uh, toen woonde ik echt in een groep... Het bewoners van een groep van tien mensen met de zorg erbij. En het was toen al gezellig. Het was allemaal nieuw. We moesten allemaal eerst even wennen, ja. Maar al gauw hebben we allemaal een plekje gevonden... Ja. Uh, u woont hier nu in een complex. Ik heb net even een korte rondleiding van u gehad. Een complex met binnenstraten. Hè? En dit is dan het Restopunt. Dat is een grote vierkante ruimte met uh, een grote tafel in het midden. En hier eten jullie, uh, neem ik aan. Hè? Resto, neem ik aan. Hier eten we. En gebruiken we de koffie. Ja. En thee. Doen jullie veel samen? Is het een beetje een woongroepachtig gebeuren hier? Nou, op de X-schilderweg niet. De x schilderweg is het adres van uw huis. Klopt. Ja. En uh, hier wonen momenteel vier bewoners en wij gaan eigenlijk onze eigen gang. Oké. Okay. En alleen met de maaltijden komen we bij elkaar. Oké, okay. ja, ja. Uh, uh, ja, vijftig jaar geleden vandaag dat Mies Bouwman met die grote uh, inzamelingsactie op televisie was. Kunt u zich dat persoonlijk ook nog herinneren? Ja, dat kan ik. Toen uh, was ik nog thuis bij mijn ouders en ik zag dat, maar ik had dat niet helemaal gevolgd. Ik was nog jong. Ja. En uh, mijn lichtjes zeiden nog toevallig. van. Uh, oh Josje, misschien is dat iets voor jou. Ja. Ik zei, nee, nou daar ga ik echt niet heen. U Doe. wilde eerst niet. Nee. En eerst ja, wat, wat is er bij u veranderd dat u het later wel wilde? Nou, uh, ik, werd, uh, ik ging naar de Johannesstichting. Dat heette toen, de Johannesstichting. Dat is hier aan de overkant. Ja. Nu heet het Groot Klimmendaal. En daar werd, uh, zat ik twee jaar om te revalideren. Ik kreeg een elektrische rolstoel. Ik, ging, uh, ik kreeg ja. oefentherapie, dat ja. soort dingen. En uh, na die tijd kreeg ik een uh, gesprek met de maatschappelijk werkster. Van, goh, wat wilt u? Wilt u terug naar uw ouders? Ja. En die stelde u toen voor om hier te gaan wonen? Stelde voor om hier ja. te gaan wonen. En u woont er nog steeds? Ik woon er steeds <laughs> en ik blijf er wonen. U blijft hier ook wonen, ja. Klap. Maar u woont hier alleen maar met andere gehandicapte mensen. Er wonen hier geen normale tussen aanhalingstekens mensen, hè? Nou, hier op het terrein staan twee grote koopflets. Ja. En uh, verder eigenlijk... Niet uh, nee. zeg maar de naast de buren. Maar nee. wij hebben zelf veel contact met de buren hier in de omliggende wijk. Toch wel? Jawel, want wij hebben zelf een hond. En, uh, ja, en met een hond kom je en nog eens ergens. kom je in een <laughs> gesprek met andere bazen. Ja. Dus ja. Is zeg, 50 jaar vandaag gereden voor een feestje? Jazeker. Dan gaan we feesten vandaag in het dorp? Gaan we natuurlijk de hele week? De hele week is het, is het feest in het dorp. Mevrouw Matzer, bedankt. En ik wens u nog vele goede jaren hier in het dorp in Arnhem. Dank u wel, meneer. Hallo, ik ben Mark. En ik ben Merel. Zeg, wist jij dat veel ondernemers te veel geld hebben vastzitten... in voorraden en debiteuren? Nou, nee. Oh, nou, gelukkig weten meer dan 1200 accountmanagers van de Rabobank dat wel. En samen met zo'n 150 specialisten zorgen ze ervoor dat je er een beter inzicht in krijgt. Oké. Okay. Ja, en daardoor krijg je meer grip op dat werkkapitaal en dus meer grip op kosten en groei. Mooi oh, interessant. Ja, zo leer je nog eens wat van mij. Ja, je bent ook zo coöperatief. Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Rabobank. Een bank met ideeën. Rij naar de slagboom van de parkeergarage. Stop uw kaart van Parkline in het apparaat. Parkline opent voor u de slagboom.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 Nooit meer bonnetjes declareren. Parkline, nu ook in parkeergarages. Huizenbezitters van Nederland. Het is goed je hypotheek zo snel mogelijk af te lossen. Daar moet Nederland nog aan wennen. Maar bij ASR vinden we dat heel normaal. Met onze annuïteitenhypotheek begin je direct met aflossen. De rente is nu 4,35% voor 10 jaar vast met nationale hypotheekgarantie. Vraag naar ASR bij hypotheekadviseur en kijk op asr.nl.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 Die krijgt een 9,2 van de Consumentenbond voor de rente. Vraag naar ASR bij hypotheekadviseur en kijk op asr.nl. ABU is de branchevereniging voor uitzendondernemingen. Check abu.nl. Radio 1, het NOS-journaal. Door de politie neergeschoten jongen had volgens Omroep West geen wapen... en kinderen omgekomen bij luchtaanval in Syrië. Half acht, goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De jongen die zaterdagochtend door de politie werd neergeschoten... op het Haagse station Hollandspoor, droeg geen wapen. Dat meldt Omroep West op basis van bronnen binnen en buiten de politie. De jongen van 17 overleed aan zijn verwondingen. Volgens West was de politie naar Holland Spoor geroepen... omdat er een gewapende man zou rondlopen. De jongen kreeg het bevel zijn hand omhoog te doen... maar hij zou naar zijn middel hebben gegrepen... en toen schoot een agent hem neer. Het Openbaar Ministerie wil het verhaal bevestigen nog ontkennen. Het is te vroeg om daar nu op in te gaan... om te zeggen of er wel of niet een vuurwapen was. De een en ander wordt nu onderzocht. Er was gisteravond een stille tocht... georganiseerd door vrienden van de overleden jongen. Hij is pas 17 jaar en hij is al dood. Hij is niet eens 18 jaar geworden, dacht ik. En dan wordt hij gewoon doodgeschoten. Niet eens in het been geschoten of zo, gewoon gelijk in zijn nek. Oeh, onterecht, echt onterecht. Bij een luchtaanval op een dorp in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker acht kinderen om het leven gekomen. Die kinderen speelden buiten, want het leek rustig. Volgens Syrische opstandelingen was het een willekeurige aanval... Mensenrechtenactivisten zeggen dat niet duidelijk is wat er gebeurde. En ze vragen zich af waarom die kinderen op straat speelden... terwijl er s ochtends nog geschoten werd. In het centrum van Doetinchem heeft vannacht op drie plaatsen brand gewoed. De brandweer heeft sterke aanwijzingen dat het vuur is aangestoken. Ja, er zijn een, een drietal brandjes ontstaan in korte tijd. Uh, eentje bij een horeca-etablissement. Uh, eentje bij een, een filiaal van Hema. En eentje bij een, een videotheek. En alle zijn uh, ja, begonnen aan de buitenzijde van het pand. Bij de HEMA was de brand in een vuilcontainer en twee auto's die ernaast stonden... vatten ook vlam de totale schade in Doetingem, lijkt mee te vallen. In de Spaanse regio Catalonië hebben de kiezers de regerende liberaal-nationalistische partij afgestraft. De partij verloor 12 van de 62 zetels. Volgens analisten komt dat door het bezuinigingsbeleid van de regeringsleider Mas. Die had in een campagne ingezet op de strijd voor onafhankelijkheid. Mas wil een referendum over afscheiding van Spanje. Maar om dat nu toch te bereiken, zal hij moeten samenwerken met linkse nationalistische partijen. Nadat de uitslag in Catalonië bekend werd, gaf hij een toespraak voor zijn aanhangers.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 Componist Simeon ten Holt is overleden. Hij is vooral bekend door het stuk Canto Ostinato, een stuk voor meerdere piano's. Dat duurt drie uur. Ten Holt ronde het werk af in 1976. Het heeft een kenmerkende, terugkerende melodie. En in de jaren, uh, jaren groeide het uit tot een van de bekendste werken... uit de hedendaagse Nederlandse klassieke muziek. Het ontstaan van iets wat boven je uitgaat, dat is zo'n exuberant iets. Daar sta je echt bij te dansen.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 Er staat weinig wind en het wordt 8 of 9 graden. Ah, We hebben verkeersinformatie 29 files, 125 kilometer bij elkaar. Een paar opvallende op de A4 van Hoogvliet naar Vlaardingen... voor knooppunt Ketelplein, 5 kilometer. Dat heeft te maken met een file op de A20. De langste file op dit moment staat op de A7... van Horen naar Zaandam voor knooppunt Zaandam, 11 kilometer. Ook vrij veel vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht... bij de Alfred Wageningen, 9 kilometer. Dan de A20, Hoek van Holland richting Gouda... Tussen Vlaardingen West en Schiedam 5 kilometer. Daar staat een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. En na een ongeluk op de A58 vanuit Breda naar Eindhoven bij Moorgestel 10 kilometer, maar de rijstroken zijn weer vrij. Verdienen jouw werknemers ook een pluim? Dat is zo geregeld. De pluim is het ideale cadeau voor Kerst en wordt supersnel bezorgd. Dus bestel nu op pluimen.nl.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 Urenlang moesten ze verantwoording afleggen. De VVD-top nam afgelopen zaterdag op een congres... ruim de tijd om met de leden te praten... over de crisis van de afgelopen tijd in de partij. En dat was nodig ook. Rutte, premier, was na nou afloop tevreden. Ik denk dat men zegt, oké, okay, hij heeft geluisterd. Die maatregel is eruit. We accepteren op zichzelf dat je, als zoveel mensen geraakt worden... door die bezuinigingen, ook kijkt naar de inkomenspositie van de laatste betaalde. Uh, maar die maatregel is weg, er is geluisterd, door nu. En de kou is uit de lucht? Ja, dat zul je moeten afwachten. Ik denk dat vandaag een belangrijke dag was om ervoor te zorgen dat heel veel mensen zeggen... er is nu goed geluisterd, we hebben maatregelen genomen. Dit is ook een partij die heel stevig discussieert, maar vervolgens ook weer de kar gaat trekken. Hoe uh, voorkomt u nu dat dit nog een keer gaat gebeuren? Want u zei de vorige keer, ik heb niet heel goed ingeschat hoe dit leeft in mijn achterban. Hoe gaat u er nou voor zorgen dat het niet nog een keer gebeurt? Geen garanties voor maar um, deze partij heeft uh, vanmiddag een uh, voorstel aangenomen om leden beter te betrekken bij een regeerakkoord. Wat stelt u zich daarbij voor? Dat moeten we allemaal uitwerken. Maar uh, als u mij vraagt, heb je garanties dat er een leuke fouten worden gemaakt? Nee. Kuma Borgman sprak met Mark Rutte, de partijleider. We gaan nog even terugblikken met verslaggever Marcel Bril. Marcel, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, geen garanties dus dat er nooit meer fouten worden gemaakt. Lijkt me ook lastig geven. Ja, ja, ja. Maar ik, wist maar ook geen, ik geef ook geen garanties, uh, ge ik ook geen garanties uh, dat ik geen fouten uh, maak. Nee? Nee, oh. dat uh, zeg ik er nu vast bij. Oh. Ja. Maar uh, ja, wist Rutte dat de achterband wel helemaal te overtuigen... dat hij die, die fouten, die hij wel heeft gemaakt, kan herstellen? Nou, Hij kreeg aan het einde van het congres een staande ovatie. Dus als je het daarin afmeet, heeft hij wel een uh, flinke stap gezet. Uh, vanuit de partij was er alles opgericht om de rust terug te krijgen in de partij. Maar je hoorde behoorlijk wat boze en heftige reacties. Vooral in de wandelgangen, dat is dan buiten de zaal waar het congres was. Want ja, in die zaal, daar sta je toch tegenover de partijleider en premier... met allemaal camera's op je. En toch viel er binnen ook wel behoorlijk wat harde woorden, hoor. Zonder dat het heel emotioneel werd. Dan de speech van Rutte aan het eind van de dag. Hij probeerde een paar zorgen weg te nemen. Het regeerakkoord heeft volgens Rutte ook heus wel veel liberale... Punten. Echt verder, wel hoor. Ja, echt, ja. Verder wees de partijleider op het goede team dat de VVD in zijn geheel vormt. Een team niet alleen van de top, maar van alle leden, zo zei hij, dat ook in slechte tijden de waarheid tegen elkaar kan zeggen. Daar was er sprake van een echte pep talk, maar ik heb de indruk dat niet iedereen helemaal tevreden en overtuigd naar huis ging. Het was eerder gelaten, zo van tja, we moeten toch maar verder en we hopen maar dat het niet nog eens gebeurt. Ja, Ondertussen willen de leden de volgende keer meer betrokken worden... bij een regeerakkoord. De partijbestuur heeft dat ook toegezegd. Moet allemaal nog uitgewerkt worden, hoorden we wel. Het lijkt mij toch een tik op de vingers voor de VVD-top. Ja, zo kun je dat denk ik wel zien. Ja, al lag er nog een verdergaand voorstel voor. Namelijk dat leden eerst goedkeuring moesten geven in een speciaal congres... voordat de VVD in het kabinet stapt in de toekomst. Dat haalde het niet. Maar toch, als leden meer invloed eisen, ja, dan heb je toch iets niet goed gedaan. Het gebeurt al vaker bij partijen die aan de macht zijn... op een op een gegeven moment vergeten de leiders wat de achterban belangrijk vindt. Je bent zo bezig met het regeren van het land of het maken van het regeerakkoord... dat je daar onvoldoende oog voor hebt, voor wat de leden en de kiezer wil. Je zag het een paar jaar geleden bij het CDA van Balkenende... en nu dus ook bij de VVD van Rutte. Er is een interne crisis voor nodig om de top weer wakker te schudden... en ook om maatregelen te nemen. Nou ja, zo komen we in het voorjaar dus voorstellen... zodat leden meer te zeggen krijgen. En voor voorzitter Korthals wordt het overigens de... De komende tijd heel moeilijk om te bewijzen dat hij nog de juiste man is om het allemaal voor elkaar te krijgen. Want het bestuur heeft ook heel veel kritiek gekregen. Dus over is het allemaal nog niet. De schade binnen de VVD. Uh, Rutte riep op om de rijen te sluiten. Maar hij weet zelf ook dat in de komende tijd nog veel goed gemaakt moet worden. Goed, dan maar al even naar de komende problemen. Niet alleen voor de VVD, maar voor het hele kabinet. Want Koen Teulings, baas van het uh, uh, CPB, zei gisteren in Buitenhof dat Europa de schulden van Griekenland maar kwijt moet schelden kabinet luistert doorgaans goed naar het CPB, maar hier ook? <laughs> nou nee hoor, normaal rekent het CPB voor het kabinet begrotingen door in het regeerakkoord. Die cijfers worden heel serieus genomen door de politiek, maar met deze uitspraken ligt dat toch echt wel een beetje anders. Uh, Teuling sprak vooral als econoom, hij zegt willen we Griekenland er weer bovenop krijgen, dan moeten we die schulden kwijtschelden. Maar dan naar de politiek, ja, daar is dat toch een stuk lastiger om dat te verkopen. Nederland houdt tot nu toe keer op keer vol tegen het kwijtschelden van schulden te zijn. Daar veranderd, zo hoorde ik gisteren van het ministerie ook naar de opmerkingen van Teulings niks aan. Ja, vandaag is er dus weer een overleg gepland met de ministers van Financiën over Griekenland. Hoe dat afloopt durf ik echt niet te voorspellen, maar wat ik wel durf te beweren is dat minister Dijsselbloem daar straks niet binnenloopt en zegt, geachte collega's wat ik nu toch heb gehoord van de heer Teulings laten we die schulden inderdaad maar zo snel mogelijk kwijtschelden. Goed. Marcel Bril in Den Haag. Dankjewel. Maar misschien is het wel noodzakelijk en komt het er toch van. We gaan erover doorpraten. Dat doen we zo dadelijk met Ivo Arnold, hoogleraar Economie. We praten eerst eens dus even met Tom van het Hek. Tom, ja, goeiemorgen. Even bang dat jullie met mij daarover door wilden praten. wij doen het sport we gewoon. We doen het wel over andere tactische bewegingen. Namelijk PSV en FC Twente. We hebben het erover ja. gehad. Die spaarden zich afgelopen week uh, in de Europa League... Ja. om vol ja. voor de competitie te gaan. Ja. Nou, dat is ja. goed gelukt, hè? Dat is goed gelukt, ja. En dan kan je bij PSV nog zeggen... ze hadden een topper tegen Vitesse... dat beter en beter wordt en zich echt aandient daar in die top. En Fred Rutte, uh, ook iemand die zegt... Uh, geen garanties, dat ik geen fouten maak. Realistische trainer, maar was ingehouden. Wel heel erg blij natuurlijk dat hij uitgerekend in Eindhoven die wedstrijd won. Daar was nog het excuus, een echte topper. PSV was beter, had doelpunten moeten maken, maar goed, Vitesse speelde moedig en uh, ja kwam ook echt wel wat toe hoor. Maar Twente, uh, dat bakte er echt helemaal niks van in eigen huis. Pek Zwolle speelde natuurlijk uh, voor wat ze waard zijn en dat is veel meer dan menigeen denkt. Dit seizoen doen het echt goed, maar het neemt niet weg dat Twente natuurlijk thuis zo'n wedstrijd behoort te winnen. Veel te lamlendig begon en daardoor uh, verzuimde om naast PSV te komen. En ja, het het kruipt allemaal in elkaar. En de grote vraag die zich steeds meer gaat aandienen is... ...Vitesse, uh, kunnen ze Boni hun topscore houden na de winter? Die vraag wordt nu eigenlijk heel langzaam steeds actueler. Want niemand, en ik ook niet, laat ik daar eerlijk in zijn... ...had gedacht dat ze zo lang zo goed erbij zouden staan. Mm. En gezien het programma en wat er allemaal komt... ...hebben ze gewoon hele goede vooruitzichten om bij de winter heel goed te staan. En zelfs Ajax en Feyenoord beide een lastige uitwedstrijd winnend. Ajax, heel moeizaam. Die mogen weer hopen, hopen okay. het veld kruipen. In elkaar. Ik was hier en daar al titelkandidaat gezocht, zo wat niemand wil het. Dat is in beeld wat we de laatste jaren veel gezien hebben in Nederland. Maar neem jij nou een beetje afstand van PSV? Want dat nee, is uh, al die tijd nog... jouw favoriet, hè? Bro, voor mij blijft de koploper PSV nog altijd de okay. favoriet voor de titel, gezien de breedte van hun selectie, de kwaliteit die ze hebben. En ook gisteren uh, hadden ze de wedstrijd echt wel kunnen winnen. Voor mij blijven zij wel de titelfavoriet. Ik, uh, ik geef me nog niet zo snel over, Lara. <laughs> Uh, bij de Grand Prix van Brazilië. Laatste in Formule 1 seizoen. Kroop het veld ook in elkaar. In de eerste ja. bocht. En toen werd het spannend. Hè? Ah, het werd ongelooflijk spannend. Het was bijzonder om te zien. Want Vettel, achter kon toch niet zoveel meer misgaan. Dacht iedereen. Op papier zag het er nog wel spannend uit. Maar inderdaad, in vier bochten stond hij ineens als spookrijder op de baan. En om dan uh, 18 Formule 1 auto's langs je heen te zien. En dat zei hij ook na afloop. Dat, dat was het allerangstigste moment. Want als iemand hem had aangetikt of geraakt. Dan was hij eruit geweest. Dan was het klaar geweest. Maar goed, hij startte weer als laatste, als het ware, nadat hij gespind was. Het is een fenomenale coureur. Zijn auto is het snelste. Maar ook Alonso, waarvan de kenners zeggen... misschien wel de allerbeste coureur en niet de snelste auto. Die, ja, die verkocht zijn huid duur, reed voor wat hij waard was. Wisselende uh, posities, regen, bandenwissels, erin, eruit. Het ene moment, maar toch uiteindelijk Vettel uh, zesde. Dat uh, deed hij keurig, toen wist hij dat hij er zeker was. 281 punten heeft hij tegen 278 voor Alonso, die tweede werd... Het was een ongelooflijk spannend seizoen, maar goed, als de rook is opgetrokken zie je gewoon Vettel. Uh, de jongste persoon die drie keer op rij wereldkampioen is, vorig jaar uh, reed hij echt iedereen aan stukken. Dit jaar was het een geweldig seizoen voor de Grand Prix en de Formule 1, maar het is wel een heel groot coureur. En dat geldt overigens ook voor Alonso met zijn tweede plek, want die heeft het seizoen, ondanks zijn minder auto, wel heel lang heel lang spannend kunnen houden. Goed, Tom. Dankjewel, het was een mooi sportweekend. Ja, mooi. Tot morgen. Hoi. En straks, refereerden we refereerden er even aan het kwijtschilder van de Griekse schulden lijkt steeds dichterbij te komen. Hoe dat zit, hoort u zo dadelijk. Eerst maar eens eventjes de verkeersinformatie en onze zoektocht naar Duitse boeren, John Bakker, al gesignaleerd. Nee, het, het, het valt nog mee. Je ziet wel dat er wat, uh, wat op gang komt, zeg maar, vanuit Duitsland via Nederland uh, richting Brussel, maar echt uh, veel vertraging geeft het op dit moment in ieder geval nog niet. Okay. Maar uh, het zit er nog wel aan te komen, natuurlijk. Uh -huh. uh, het loopt ook vast op de A4 van Hoogvliet naar Vlaardingen bij knooppunt Ketelplein, 5 kilometer. Hij heeft te maken met een kapotte vracht ...op de A20. Veel vertraging nog steeds op de A7... ...van Horen naar Zaandam bij knooppunt Zaandam... ...10 kilometer. En op de A8 van Zaandam naar Amsterdam... ...voor knooppunt Koenplein 7 kilometer. Dan A20, hoek van Holland richting Gouda, tussen Maassluis en Schiedam, 8 kilometer. Daar staat een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. En na een ongeluk op de A27, van Utrecht naar Gorkum, bij knoop Lunette, 3 kilometer. En daar zijn twee rijstroken dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal, met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het lijkt een steeds serieuzere en misschien ook wel een onvermijdelijke optie. Een deel van de schuld van de Grieken kwijtschelden. Volgens internationale media dringen het Internationaal Monetair Fonds en de Europese Centrale Bank daarbij op Europa op aan om een groot deel van de vele miljarden die aan Griekenland zijn uitgeleend, kwijt te schelden. Gisteren zei ook de directeur van het Centraal Planbureau Koen Teulings dat kwijtschelden van de schuld snel moet gebeuren. Als je een hele grote vordering op iemand hebt dan wordt op een gegeven moment, kan iedereen dat niet meer terugbetalen. Het bekende gezegde is, als de bank een vordering van 1000 euro op je heeft... dan heb jij een probleem. Als de bank een vordering van 10 miljoen op je heeft... dan heeft de bank een probleem, want die krijgt dat geld nooit meer terug. In Griekenland moet je erkennen dat je die schulden... voor een heel groot deel nooit terug zult krijgen. Vandaag overleggen de Europese ministers van Financiën opnieuw... over wat te doen met Griekenland. We praten erover met Ivo Arnold, econoom aan de Erasmus Universiteit. Meneer Arnold, welkom in de uitzending weer. Goedemorgen. Ja, we horen het meneer Teulings zeggen. Uh, we horen hem zeggen dat kwijtschelden eigenlijk de enige optie nog is. Omdat het voor Griekenland zo langzaamaan ondraaglijk wordt. Uh, en de economie er nooit meer bovenop komt. Maar dan denk ik, Teulings heeft makkelijk praten. Die heeft geen kiezers tegenover wie hij zich moet verantwoorden. Uh, ligt daar niet een groot probleem voor uh, de ministers van Financiën... die vandaag een besluit moeten nemen? Ja, dat klopt. Maar wat uh, Teulings ook zei in Buitenhof... is dat de politiek waarschijnlijk naar vormen gaat zoeken... om het acceptabel te maken voor de belastingbetaler. Dus men is nu bezig om die kwijtschelding mooi te verpakken. En je kunt op vele manieren een schuld minder waard laten maken. Hè. Je kunt de rente verlagen, je kunt het, uh, de looptijd verlengen... zodat je pas in de eeuwigheid terugbetaald krijgt. Of je kunt nu echt afstempelen, hè. dat is wat het IMF wil. Dus er zijn een heleboel opties, maar die waarde van de leningen... van de Eurolanden en Griekenland gaat omlaag. Dat mm. staat vast. En dat gebeurt dan uh, al deze week, denkt u? Of is dat iets voor de wat langere adem nog? Nou, ik, ik denk dat er nu geen harde kwijtschelding plaats gaat vinden, want daar hebben een aantal landen zich toch heel duidelijk over uitgesproken. Ik denk wel dat er een combinatiepakket komt van allerlei maatregelen die effectief die waarde verminderen, hè, zoals de lagere rente mm -hmm. en de langere looptijd. En misschien, daar zijn wat geruchten over, misschien dat er een soort van voorwaardelijke afspraak komt als Griekenland zijn best blijft doen en hervormingen blijft doorvoeren, en er zijn zicht, uh, successen zichtbaar, dan zou het misschien zo kunnen zijn dat in 2015 een afstempeling uh, plaatsvindt. Met Meneer Arnold, zou het bij benadering te zeggen zijn wat dat Nederland dan gaat kosten? Ja, men heeft het over 50 procent. En men wil, als men gaat herstructureren, ook op de schuld van de eurolanden, wil men echt die schuldquote van Griekenland onder de 100 krijgen, richting de 70 zelfs. Ja, dan ben je toch zo de helft kwijt. Dus dat zijn een paar miljard, als we het over Nederland hebben. Hmm, ja, en Duitsland nog veel meer. En ook Duitsland is daar veel tegen. Duitsland is heel veel tegen en die zegt ook dat het juridisch allemaal niet mogelijk is. Dat als ze dat gaan doen, dat ze geen nieuw geld kunnen verstrekken. Dus er worden allerlei argumenten uh, uh, opgeworpen. Maar de realiteit is natuurlijk dat met de krimp van de Griekse economie, Griekenland die schuldenlast niet meer kan betalen. Zelfs niet onder, onder de meest gunstige prognoses. Ja, we spraken wij eerder met Griekenland-kenner Kees Klok vanochtend. En die zei: uh, Het is ook belangrijk dat Griekenland. Doorpakt als het gaat bijvoorbeeld om de jongste bezuinigingsmaatregelen. Die zijn al weliswaar uh, afgestemd hè? In, uh, nou ik voorgestemd, in in het parlement in Griekenland. Maar er moet nog steeds moeten die doorgevoerd worden en dat zorgt ook voor wantrouwen binnen Europa. Ja, Begrijpt u dat? En dat? Dat maakt het ook politiek moeilijk om die afstempeling nu, hè, die kwijtschelding nu te verkopen. Hè. De belastingbetaler in Nederland en Duitsland is denk ik best wel bereid om iets te doen als er ook zichtbare successen zijn in Griekenland op het front van de hervormingen. Mm -hmm. hè. Stel dat Griekenland zijn elite, hè, de lijst van Lagarde aanpakt en daar de belastingen van Int uh, en die successen laat zien, dan zal op den duur ook Noord-Europa wel zijn bijdrage willen leveren. Want denk ik. Met, maar, met het innen van die belasting zijn ze voor een deel. Uit het probleem? Of is het zo erg niet? Nou, dan, dan kun je ook echt, echt zien dat de Griekse maatschappij zich uh, hard inzet om uh, um de economie weer uh, levensvatbaar te, te krijgen. En wat de regering tot nu toe heeft gedaan is pensioenen omlaag, lonen omlaag, uitkeringen omlaag. Maar de structurele hervormingen die zijn nog onvoldoende uh, Um, Vooruitgekomen. En daar moeten ze echt werk van maken. Omdat, kijk, Teulings die zei. Als, als we niet kwijtschelden. dan zullen bedrijven niet investeren in Griekenland. Want dan zijn ze bang dat de winsten worden afgeroomd. om de mm. schulden terug te betalen. Uh, maar het is natuurlijk niet zo dat als je nu de schulden kwijtscheldt. dat die bedrijven opeens staan te trappelen. om te investeren in de Griekse economie. Nee. Want het investeringsklimaat is daar nog steeds veel te slecht. Dus op dat front moet nog een heleboel gebeuren. Maar je moet ergens beginnen, Want wat hij in feite zei. is dat land zit nu volledig op slot. Uh, uh, en komt er nooit meer bovenop. Grieken zelf hadden geen geld om uit te geven. en in investeren. Dus willen er niet investeren. Dus dan gebeurt er niks. Ja, maar dan moet er toch vertrouwen in de regering zijn... en vertrouwen in het economisch beleid van de regering... en ook vertrouwen in de structurele maatregelen... om dat een economie te maken waar het bedrijfsleven in wil investeren... en waar je goed kunt ondernemen. En dat vertrouwen is er nog steeds niet. En met de kwijtschelding los je dat niet uh, in één dag op. Nee, dat zou kunnen, meneer. Maar aan de andere kant, dan hebben de Grieken... als je gaat kwijtschelden en dat niet dat hele geleende bedrag... weer gelijk ook opgaat aan het terugbetalen van de leningen... dan hebben ze wat handgeld. Hè. Hoe belangrijk is dat voor Griekenland? Dat nou, ook is wat kunnen dat ze wat kunnen ja. investeren. Kijk, ze hebben natuurlijk een begroting geproduceerd een paar weken geleden. En uh, ze krijgen straks een tweede tranche van het steunpakket. Hè. Dus dan hebben ze weer 30 miljard, kunnen ze weer even uh, vooruit. Ja, maar dat gaat um, voor een groot deel op natuurlijk. Aan het, ja, dat, dat het afbetalen. Gaat natuurlijk op. maar dat staat allemaal in de pijplijn. Hè. En er wordt ook nu nieuw, nieuw geld gevonden om de Grieken iets langer de tijd te geven om het begrotingstekort terug te brengen. Uh, maar uiteindelijk gaat het om de concurrentiekracht van de Griekse economie. En uh, die moet je oplossen door structurele maatregelen door te voeren die. Uh, ja, een, een beter klimaat maken daar om te investeren. Uh, en uh, daar heeft de Griekse regering nog weinig laten zien. En in een, in een land waar de tegenstellingen zo groot zijn... de politieke tegenstellingen, de maatschappelijke tegenstelling tussen arm en rijk... dan kan ik me voorstellen dat bedrijven wel even wachten voordat ze daarin gaan investeren... ook als ze schuld zou worden kwijtgescholden. Maar zegt u dan, uh, Griekse overheid doet het op dit moment verkeerd... tonen uh, wel kracht als het gaat om bezuinigen, maar niet aan innovatie? Nou, ze moeten veel meer doen op het gebied van uh, een kleinere, efficiëntere overheid, minder bureaucratie, privatisering, belastinginning, dat soort structurele zaken. En daar zijn ze nu mee begonnen, uh, maar dat kost relatief veel meer tijd. Hè. Kijk, de, de pensioenkorten, dat kun je met één maatregel doen en dan, dan voer je het uit. Maar dit soort maatregelen kost meer tijd, die tijd hebben ze nodig. En de Europese Unie de, die verstrekt de middelen om dat te doen, maar ze moeten het wel laten zien. Ja. En ik denk dat Europese politici heel huiverig zijn om nu al de kwijtschelding prijs te geven zonder dat ze voldoende voortgang. Uh, Zien op die andere gebieden. Hoogleraar Economie, Ivo Arnold. Hartelijk dank voor uw an analyse. En een goedemorgen. Het NOS Radio en journal Media Overzicht. Nou, er wordt nog steeds flink gevochten in Syrië. Bij een luchtaanval op een dorp in de buurt van Damascus zijn tien kinderen om het leven gekomen. Volgens persbureau Reuters waren er veel kinderen aan het buitenspelen. Omdat het rustig leek. Bewoners van het dorpje, dat in handen van de opstandelingen is... zo'n 12 kilometer van Damascus, melden dat er plotseling gevechtsvliegtuigen verschenen. Videobeelden gemaakt door de opstandelingen... is te zien hoe de bewoners de lichamen van de kinderen oppakken. Slachtoffers zijn allemaal onder de 15 jaar. Volgens bewoners werd de aanval uitgevoerd met clusterbommen... Syrische autoriteiten willen niets over de aanval zeggen. Het is moeilijk alle feiten te checken, zegt Reuters... omdat er maar weinig buitenlandse verslaggevers in Syrië zijn. Boeren uit heel Europa protesteren vandaag in Brussel tegen het landbouwbeleid. U hoorde het al van correspondent Frank Renaut. En we houden u op de hoogte hoe het is op de wegen... want u zou daar last van kunnen krijgen, met name in het zuiden en oosten. Hun financiële situatie wordt steeds moeilijker... terwijl de Europese Unie praat over bezuiniging op de landbouwsubsidies. Ja, die protest doet van Duitse boeren. Die gaan dus richting Brussel. Regionale omroep L1 meldt er, er, bericht er ook over. Ongeveer 250 voertuigen in kolonnen via de provinciale wegen naar Roermond. Daarna de snelweg naar de grensovergang bij Stijn. dat staat verwacht verkeershinder. Veolia waarschuwt via Twitter dat reizigers rekening moeten houden... met vertragingen op diverse buslijnen ook. Tenminste, 13 Pakistanen zijn omgekomen door het drinken van giftige hoestdrank. Dat schrijft het Pakistanse nieuwsblad Rosnama Express. De meeste doden waren verslaafd aan de hoestdrank die een roes veroorzaakt. Een aantal doden werd gevonden op een begraafplaats waar veel verslaafden komen. Drie apotheken zijn inmiddels gesloten en de eigenaren gearresteerd. In januari stierven in Pakistan 100 hartpatiënten door slechte medicijnen. 577.000 kinderen van ouders met psychische aandoeningen of een verslaving... moeten standaard geregistreerd worden binnen de GGZ en de verslavingszorg. Stelt het Trimbos Instituut in Dagblad Spits. Kinderen van deze ouders hebben, 1 tot, nee, hebben een 3 tot 13 keer zo grote kans... om zelf een psychische aandoening en of een verslaving te krijgen, zegt de Trimbos. kan echt winst behaald worden door ze goed in beeld te krijgen... en voor te lichten en zo nodig ook te steunen. Een vrouw die op vakantie in de Amerikaanse Grand Canyon ging... wilde een geintje uithalen met haar moeder. Dochterlief stuurde haar een foto, hangend aan een rots. De moeder kreeg bijna een hartaanval toen ze het plaatje onder ogen kreeg. Hele week voordat ik op vakantie ging zat mijn moeder me constant te waarschuwen... over alle mogelijke gevaren en de nodige doemscenario's passeerden elkaar. Passeerde keer op keer de revue, vertelde de 22-jarige grapjas aan ABC News. En ook de foto... Op haar website plaatste die uh, de foto die haar moeder via haar mobieltje toegestuurd kreeg... joeg haar de stuipen op het lijf. In werkelijkheid stond dochter Samantha veilig op een riggel... <lacht> toen haar vriend de veelgesproken foto nam. Achteraf Rijntje. kon de hevig geschrokken moeder toch nog lachen om de geslaagde grap. Zo dadelijk, na Dat het journaal van uh, 8 uur... praten wij u bij over uh, Catalonië. Of daar uh, separatisten invloed gaan krijgen.